Een zoon van de Libische leider Gaddafi moet een luxe hotel in Italië bijna 400.000 euro betalen. De zoon, Al-Sadi Gaddafi, zat in de zomer van 2007 en 2008 in het hotel en vertrok zonder te betalen. Hij speelde in 2007 op proef een paar wedstrijden voor een voetbalclub in Genua. Maar werd niet gecontracteerd. Gaddafi huurde luxe suites en kamers voor zijn lijfwachten, een persoonlijke trainer en twee vechthonden. Ook gaf hij daar feesten voor vrienden. Toen Gaddafi de rekening kreeg, speelde hij die door naar de ambassade in Rome... die tot dan toe al zijn rekeningen had betaald. Dit keer weigerde de ambassade dat. Op de markt in het Limburgse dorp Meersen is een oranje tapijt van zo'n 2000 vierkante meter gelegd...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 Aan het einde van de middag en vanavond stevige regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Ook morgen wordt het warm, dan minder heftige buien dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Als het maar geld is, hè? Als het maar geld is. <laughs> Dirty cash. Ja, en uh, we werden nog even, net even gebeld door, uh, door onze hoekbalkenner Joop. En die heeft inderdaad nagekeken. Inderdaad heeft Nederland geoefend tegen Cuba vorige week. En uh, inderdaad, Nederland had gewonnen van Cuba. Kijk, kijk, dat zijn goede berichten. Dus uh, Joop, hartstikke goed dat je dat even nagekeken hebt en opgezocht hebt. Hey, we zijn alweer aan het uh, derde uur aangekomen van ja. Zandvoort op zaterdag. En we stikken nog van het nieuwtjes. En we so, yo, van yo, ik zie nog doen. een groot pak papier voor je neus voor je ja. liggen. En uh, uh, In ieder geval uh, krijgt u nog van mij de filmagenda van het Circus Zandvoort. En natuurlijk nog wat uh, meer WK nieuws. Uh, nieuws en wetenswaardigheden. En noemt u maar op. Uh, de korte baandrijverij hebben we besproken. Daar gaan we volgende week doorheen. Meld je aan als vrijwilliger. Daar gaan we donderdag heen. En uh, we hebben natuurlijk nog... Uh, ik hoop dit uur veel WK-muziek, ja, uh, Spaanse muziek, Nederlandse naar, muziek. We gaan nog even naar de Tour de France kijken we natuurlijk. Gaan naar Tour de Tour kijken, uiteraard. En, en nog veel meer. Gewoon lekker blijven luisteren naar CFM. En hier komt een klein voetbalblokje aan. Dat hebben we even zin in. Hoepa.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 for Africa. for Africa. Dat was Shakira. En hoe is het met jouw uh, zenuwen? Nou, valt wel mee hoor. Valt wel mee. We hebben het helemaal niet over die kleine finale eigenlijk gehad hè, vanavond. Nee, Engeland... maar het is ook da spannend. Dat Uruguay. Uruguay. Nou, mm. gewoon een uh, zaterdagavondje voetbal. Ik bedoel. Uh, hè? Gewoon lekker uh, achteruit hangend. Ja, <laughs> ja. Geen spanningen, geen Geen stress. spanningen, lekker. Nee, maar uh, natuurlijk de belangrijkste man morgen op het veld is natuurlijk de scheidsrechter. En in dit geval is het de Engelse scheidsrechter Howard Webb. Die heeft de leiding bij de finale van het WK voetbal tussen Nederland en onze Spaanse vrienden. Dat maakte de Wereldvoetbalbond FIFA afgelopen donderdag bekend. De finale in het stadion Soccer City van Johannesburg begint om half negen. De Engelsman krijgt langs de lijn hulp van de grensrechters Darren Ken en Michael... Mullarky, landgenoten van Web. Vierde official is de Japaner, en dan komt hij, Yuichi Nishimura. Oh ja. Ja, dienst, eh, een landgenoot Toru Sagara is de reservegrensrechter. De 38-jarige arbiter uit Londen fluit sinds 2005 internationale wedstrijden. Web maakte zijn interlanddebuut op 15 november 2005 bij de wedstrijd Noord-Ierland-Portugal. Hij was in 2008 actief op het EK in Oostenrijk en Zwitserland. De Engelsman had eerder dit jaar de leiding bij de Champions League finale tussen Inter en Bayern. Webb vloot op dit WK onder meer de groepswedstrijden tussen Spanje en Zwitserland. De Spanjaarden moesten toen hun enige nederlaag van het toernooi incasseren, 0-1. Webb had ook de leiding bij de groepswedstrijden Slowakije, italië 3-2 en de achtste finale tussen Brazilië en Chili. En die man is ook een keer met de dood bedreigd omdat hij een strafschop gaf aan iemand? Ja. Welk land was het ook weer? Ik, weet, ik, weet, ik zou niet weten welk nee, land In ieder bedoelt. geval, uh, nou. Ja. Hij fluit ons dus uh, aankomende zondag. Maar uh, de Spaanse media lieten het optreden van Webb in de eerste groepswedstrijd van de Europese kampioen tegen Zwitserland uitgebreid de revue passeren. Spanje verloor die wedstrijd dus met 1-0, mede door twee fouten, tussen aanhalingstekens, van de voormalige politieman. Web weigerde David Silva een zuivere strafschop toe te kennen. En verzuimde het doelpunt van Gelsen Fernandes af te keuren wegens buitenspel. Ja, dus uh, de Spanjaarden zijn niet blij met hem. Oké, okay, nou daar houden wij van. <laughs> dat, <laughs> Toch... dat heb je mij niet horen zeggen. Ze moeten helemaal niet meer blij zijn, joh, die Spanjaarden. Nee, dat willen we allemaal niet. Hier is ICK en Odayena. Hey, a oh Diana, don't cry for me. My love for you will always be. My soul is a burning, I'll can't you see. The world is over for me. Hey. Oh Diana, don't cry for me. My love for you will always be. My soul is a burning, I'm can to see. The world is over for me. The girl, she loves me. Yes, she does. The woman, she loves me. Yes, she does. The Yeah, she wants me. Yes, she, does. Human, she loves me. Me live at jam down, that's the place I come from. It is a nice place. We love the dance out. Me, that the world of a freedom land. Me, I think, dig, dig, dig, dig dig, dig dick, As a nine man, live in every country. Knowledge and wisdom, that is Lauren's the key. I can check, check, check check, check, every girl that At the homely party, but now I'm past twenty. Each and everywhere Make you feel fine How do my feel How do no, know I wish place to go Pass the custom Every day Without feeling low Everywhere I go Me I find the action The comedy That's nothing you can't Treat me wrong You really could have Follow me in you know, Diana My time I have to leave This year scene. You know see That you've been giving me In a homely part She loves me, the woman she needs me, the girl she want me, the woman she needs me, that you been given me, in the homely party, now I'm past 23. Lekkere zomerse klanken op de zaterdagmiddag bij Sierfem. Een lekkere strandzomerdag. Uh, Heerlijk gewoon. De Democera Corazon, Mick de film. Ja, en dat was de versie die we zochten, hè, ja, die, ja, ja, ja. Ik, het nummer had ik wel, alleen deze uitvoering nee, nee, nee, nee. Maar, maar goed, ondertussen zaten we een beetje te hardcore in de studio. Maar dat hebben we niet laten horen. Maar goed, het is de day before, hè? De dag voor de grote het dag. Het zweekt op mijn voorhoofd. En... Uh, op de vraag van wie er nou de finale gaat winnen, wist Ruud van Nistelrooy het volgende te zeggen. Want hij denkt dat Spanje zondag meer kans maakt op de wereldtitel dan Oranje. Spanje is favoriet, hun stijl is geweldig. Geen enkele ploeg speelt de bal beter rond dan de Spanjaarden, vindt de spits. Die graag met het Nederlands elftal naar het WK had gewild, maar de selectie van Oranje niet haalde. De outspits van Real Madrid vervolgt in de Spaanse sportkrant Marta... Spanje zal veel balbezit hebben, maar Wesley Sneijder en Arjen Robben kunnen de wedstrijd in Nederlands voordeel beslissen. Nou, en dan uh, na de grote avond van morgenavond uh, keert het Nederlands voetbalelftal maandag terug met of zonder trofee. De selectie van Bart van Marwijk landt naar verwachting aan het eind van de middag op vliegveld Schiphol. De spelers, staf, medewerkers van de KNVB en gasten van de bond... reizen in een toestel van de KLM vanuit Zuid-Afrika naar Nederland. Ze vertrekken maandagochtend in alle vroegte. De aankomst van het gezelschap op Schiphol is wel toegankelijk voor de media... maar afgesloten voor het publiek. Spelers en staf worden vervolgens in Amsterdam eerst herenigd met hun families... waarna een dag later... ja... De dag, ...de dag later, dinsdag dus de, dinsdag dus, de grootschalige huldiging zal worden gehouden in Amsterdam. Op het Museumplein. Wat een feest just. gaat het daar worden. 1 miljoen mensen daar in Amsterdam verwachten ze. Ja, en wil die dat allemaal niet meemaken, dan denk ik, hè, even een bruggetje. U kunt altijd nog naar de film gaan, en wel in het Circus Zandvoort. En het filmprogramma van 8 tot en met 14 juli ziet er als volgt uit. Allereerst hebben we daar de film Shrek, Voor eeuwig en altijd... En uh, we hebben dan ook dagelijks uh, The Killers, uh, een film vanaf 12 jaar. En natuurlijk Sex in the City. Wilt u volledige programma nakijken en de aanvangstijden controleren? Dan verwijs ik u naar www.circussandvoort.nl It's time for disco: 21 minuten lang, maar zo lang laten we. Wij gaan even in het zonnetje liggen. Goed plan. Nee, nee, nee, nee. Je al alleen van het mooi weer buiten kom maar, kom maar. en zo. Dat ben jij ineens gebruik geworden, Albertje? Ja, ja, ja. En uh, die, ja, die sanitaire stop voor jou. Die duurde Wat dus uh, leuk, hè, Sanne, 12 sanites. minuten en 24 seconden. Ja, heel erg lang. <laughs> ja, en terwijl er natuurlijk uh, druk gefietst wordt uh, uh, in de Jura door de wielrenners. En uh, uh, wordt er natuurlijk ook nog iets anders gedaan. En we wel, er wordt namelijk momenteel gegolfd in uh, Schotland, om exact te zijn. En wel op de schitterende baan naast het uh, beruchte meer, bekende meer, loglomend. En uh, Robert-Jan Derksen heeft zich voor de tweede achtereenvolgende volgende week... Uh, wetend te kwalificeren voor uh, de kut. Dus hij mag dit weekend bijblijven. Uh, hij ging van vrijdag uh, door een knappe ronde van 68 slagen, vier birdies en één bogey... naar een gedeelde zesde plaats in het algemene rangschikking. Joost Luiten daarentegen haalde de kut ter nauwe nood. Hij noteerde vrijdag 73 slagen en kreeg als laatste een startbewijs voor het weekend. Maarten Lafebe gaf gisteren halverwege het parcours wegens knieklachten op. Hij had onder meer al drie bowies en een dubbele bowie geslagen. Uitzicht op een lange verblijf in Loch Lomond was er toen nog voor hem al niet meer bij... Na 36 hols, dus na twee dagen, uh, uh, leidt de Noord hier, hier Clark, Darren Clark, het is wel bekend hier van de Zandvoorts Open, want die heeft hij vorig jaar gewonnen, met de score van min 10. Hij heeft, uh, had vanmorgen een voorsprong van drie slagen op de Italiaan Eduardo Molinari en de Zweed Peter Hetblum en de Welshman Bradley Drex zijn derde. En uh, als u dat wil volgen, het is momenteel live te volgen op BBC. BBC, oké. Okay. Hey Albert-Jan, we kunnen ja. weer gaan genieten van muziekfestivals in het centrum. Ja, leuk hè? Barst los. Barst los. 24 juli gaat het beginnen. Met een groot salsa festival op diverse locaties. Het duurt tot aan middernacht. Dan 6, 7 en 8 augustus. Dan hebben we Jazz. Jazz Behind the Bar op 6 augustus. 7 augustus Jazz op het Gassersplein. En 8 augustus Jazz Behind the Beach. En dan tot slot 28 augustus, goodbye summer party op diverse locaties. Nou, locaties, Hoeken, Halterstraat, Louis-Davenstraat, Kerkplein, Gasthuisplein, Kop Halterstraat, Zijstraat, Halterstraat, Pakveldstraat, Dorpsplein, Badhuisplein, Stationsplein en Zeestraat. Zo zo. Ja. Een hele mond vol. Gewoon weer lekker feesten in het centrum. Helemaal goed. Wij gaan door met de draai van zomerzit. Hier is er weer eentje van een aantal jaren geleden. Aswat en Shine. Come on and shine. Shine like a star Shining so bright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 Maar gesproken zouden wij live contact hebben met de Haarlemse Honkbalweek. Met onze collega's Joop van Ness en Willem van deze. Helaas de verbinding lukt niet helemaal, albert Jo. Nee, dus even, even een update. Ik heb trouwens nog meer tussenstanden op dit moment. Maar goed, de tussenstand van tussen Nederland en Chinees Taipei is 0-0. Wilt u daar meer van weten, kunt u via www.zfmsandvoort.nl een link aanklikken... en kunt u alle informatie van de Haarlem Honkbalweek opvragen. Dan dat is dat geregeld. Uh, in Schotland is de leider momenteel op min 12. Uh, dat is Darren Clark. En de wielrenners zijn genaderd tot op 24 kilometer van de finish. Met een kopgroepje van twee man, waaronder de bolletjestrui En de gele trui volgt op 2 minuut 20. Heb ik nu alle tussenstanden gehad? Ja, ik heb alle tussenstanden gehad. Oké, okay, nou hebben wij weer uh, wat muziek. Hier is Damn, I Think I Love You.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 Dat was de single van Star Maker en Damn I Think I Love You. Oh. <laughs> ja, mooi en, uh, ja we langzaam maar zeker. Na de klok van vijf uur ja, het en zit ons programma vijf. er wel op. Maar daarna natuurlijk Entertainment For You. Ja, die hebben weer een uh, vol programma. Dus, een vol programma. Uh, reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En een heleboel nieuwtjes. En ja, en nou, nou, wij gaan natuurlijk even terug naar uh, morgenavond. Maar... Of naar dinsdag, want het was natuurlijk op een gegeven moment. SBS 6 die had alle rechten uh, gekocht uh, van de KNVB. Het is gewoon één big business gebeuren. En uh, de NOS zou in eerste instantie buiten het spel staan, maar. Als het Nederlands elftal morgen wereldkampioen wordt, zullen SBS 6 en de NOS de, huldigingen, de huldiging van de ploeg dinsdag in Amsterdam gezamenlijk in beeld brengen. Alle festiviteiten, inclusief een eventuele boottocht en de bordesscène op het Museumplein, zijn zowel via SBS 6 als via de NOS op Nederland 1 live te volgen. De omroepen hebben afgesproken dat de NOS de hele registratie van de huldiging voor zijn rekening neemt en deze beelden één op één aan SBS 6 doorzet. Tijdens de boottocht, die alleen doorgaat als het Nederlands elftal uiteraard wereldkampioen wordt, vaart een neutrale voetbalverslaggever van KNVB TV mee om de spelers en de staf te interviewen voor SBS 6 en De NOS. SBS-directeur Erik van Stade laat weten dat het podium en de ruimte achter het podium, waar bijvoorbeeld ook de spelersvrouwen zijn, exclusief blijft voor SBS. Het is voor ons van het allerbelangrijkste dat heel Nederland kan meegenieten van alle beelden van wat hopelijk een historische dag in de geschiedenis van ons land gaat worden. Ook Jan de Jong, algemeen directeur van de NOS, is te spreken over de afspraken. Ik ben blij met deze oplossing. Nu alleen nog even wereldkampioen worden, maar ja, dat, oh, is, een, okay. dat, dat is een detail. Dat bedoel ik, nou breng me meteen bij het volgende. Je zal maar een woonboot in uh, Amsterdam hebben. Ja, dan zou ik hem uh, nu even verzekeren. Even snel verzekeren, ja. <laughs> Rob, kan je even een woonbootje oh, verzekeren? Even, even Apeldoorn wel. <laughs> Ook dat mag. Want uh, ja, dat, maar daar zullen, ze, daar zullen ze toch wel van geleerd hebben van de ja. vorige keer. We hebben een woonboot, nou dan uh, ben je niet, uh, niet, niet gelukkig hoor. Nee, nee niet echt. Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel tot gewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning.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 in de Amstel We hebben een schuitje is ons ideaal En ben je een keertje bij ons aan de Amstel Kom dan in ons bootje Gerust allemaal We hebben de schuit naar de helling getrokken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 We hebben een schuitje, die is ons ideaal. En ben je een piertje, bij ons aan de Amstel. Kom daar in ons bootje, gerust allemaal. Ze hebben de schuit uit de Amstel getrokken.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 wel wil je maar halen gaat in de rond nou, het gaat daar niet toch allemaal gebeuren vrezen wij je al die arme mensen in die woonboten oh, nou die woonboten daar jongen jongen, jongen. jongen. maar goed maar we hebben wel feestje nou, met uh, al met z'n allen moet je maar denken dus uh, leven de lol mits indien hè? Ja. Ja, ja ja alleen morgenavond nog even dus uh, ja en als er dan maandag herhaald worden met al dat voetbalnieuws, is het ja, ja. al lang weer gespeeld. Nee joh, dus als je maandagmorgen luistert naar dit programma... Goedemorgen trouwens. <lacht> ja. Leuk dat je geluisterd hebt. En goede middag, goede avond als je net geluisterd hebt. Ja, op zaterdag. Heel, Zoiets dan. Heel goed. Maar het zit er alweer op. Ja. We zijn er alweer. Het is al de, bijna de klok van vijf uur. Nou, maar goed. Veel oranje nieuws. We hebben de Tour bij de Poot gehad. We hebben de korte baandraafrijen aanstaan aanstaande donderdag. Waar we nog steeds vrijwilligers voor worden gezocht. En die kunnen zich in Café Oomstee melden. Doe dat mensen als u de korte baan daar vrij een warm hart toedraagt, Want ze hebben nu hulp hard nodig. Zo is dat Albert-Jan. En ja, nou wij gaan vanavond lekker relaxed even een kleine finale kijken. Even onderuit gezakt. Eerst even werkoverleg. Huppie, dat komt helemaal goed. morgenavond allemaal zinderend voor de televisie natuurlijk. En volgende week dan zijn we er weer op zaterdag tussen 2 en 5. Graag tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag.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 Always look on the light side of life. Wat er ook gebeurt hè morgen av If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, dad be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey.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 En in de eten.